Ja, mannen over het algemeen wat meer risico's nemen, dacht ik, bij, uh, bij hun financiële zaken. Ja, vrouwen gaan vooral wat, naar wat veilig en vertrouwd is. Uh. Nou, Nog iets? Rijks uh... staat <laughs>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 Dus dat is zelfs zo en ik geloof, je hebt nu ook een Chinese bank die is onder andere actief in Madrid en daar is de politie is al gevallen met zo'n stormram, ken je? Oh ja. Intimideren. Ja, nou ja, zou corruptie zijn gepleegd. Oh ja, het had iets te maken met of zo.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 Die met maar één doel voor ogen is, is totale wereldoverheersing. Terwijl ze gewoon. De Chinezen zijn ook allemaal individuen. Het zijn gewoon 1 miljard individuen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 Okay. Want uh, ja, het was toch wel duidelijk dat, dat echt een nekslag zou geven dan aan de consumptie. Ja, uh, ja. ja, maar als je kijkt naar Nederland, ik bedoel, daar, daar wordt uh, continu, uh, roepen ze van er moet meer geld in het uh, onderwijs. Wat er uit, uiteindelijk toe leidt dat de studenten uh, meer studies krijgen. Je kan het geld moet linksom of rechts om ergens vandaan komen.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 om lagere salaris voor je professoren, die allemaal ja, die worden niet voor niks overbetaald door de overheid. Ja. Dat, maar dat is. nog niet eens, de hele bureaucratie daar, de bureaucratische romslomp in het onderwijs. Ik bedoel, dat kost ook allemaal onwaarschijnlijk geld. Ja. En die, die, die, die, die leraren maken onwaarschijnlijk veel uren omdat ze heel veel bezig zijn met aan het voldoen van al die uh, regelgeving. Ja, nieuwe en nieuwe lesprogramma's, nieuwe methodieken. Net en, en ja, uh, zoals bij die, bij die uh, artsen, die zijn zeg maar ook uh, bijna geen tijd meer voor de patiënten. Uh. Uh, dus uh, en dan natuurlijk uh, BTW natuurlijk. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Uh, ja, het is uh, ja. De verschillende tarieven. Hè? Dus dan, ik kreeg laatst een rekening voor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 Nou, ja. dat, dat zeggen ze dan? Hè? Ja, en dan moet je zelfs. maar geloven dat het zo is. Ja, ze, hun hele salaris wordt natuurlijk bij elkaar gestoten, zou ik als allereerste zeggen. Dus hun integriteit is al is gelijk al weg vanaf het eerste begin. Ja, ja. Het is geen dienstverlener of zo, die vrijwillig betaald wordt of ingehuurd wordt door de, on de onderdanen. Ja. Ja, nou, daar heb je natuurlijk ook nog dat, dat heb je wel vaker een uitzending gehad. Die, uh, mensen met een dure auto, uh, die, dat wordt dan in beslag genomen en dan moet je maar bewijzen dat je daar, uh, tussen aanhalingstekens, op een eerlijke manier aan gekomen bent. Ja, ze niet kunnen verklaren waarom jij een dure auto hebt, dan is die uh, van dat, hun, zeg maar. Van de week werd de rapper Tycoon ook uh, aangehouden, dat hij een dure een zwarte man in een dure auto, dat zal vast wel een dealer zijn. Nee, dat bleek gewoon een rapper te zijn, die uh, succes had met liedjes. Nou, ja. <laughs>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 Is die nog de buiten terugbetalen die, die geroofd heeft? Dat staat er niet bij. Okay. Maar er staat wel bij: de medewerkers zouden een vermeende diefstal buiten werktijd hebben gedaan. En dat is natuurlijk, als je, als je binnen werktijd steelt, dan heet het gewoon boetes uitdelen. En dan is het allemaal toegestaan. Als je het, zolang je het geld maar doorgeeft aan je baas. Nou mm -hmm. ja, goed, ja, ik denk dat dat, dat is nog een woord vervolg je hoort. Want uh, ja, voorlopig uh, verandert er niet veel. Ja, dat zal regelmatig blijven voorkomen. Dus, uh, uh -uh. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door leiding onderleiding van het openbaar ministerie. Naar de commissie veiligheid, integriteit en klachten. En de uitkomst is natuurlijk dat het allemaal een doofpot moet uh, blijven. <laughs> en degene die dit uh, hebben verlinkt of ervoor gezorgd heeft dat de vuile was op straat komt, die worden hard aangepakt. <laughs> er wordt een rapport geschreven en de enige kopie daarvan verdwijnt, zelfs van het CIA-martelrapport. Uh -uh. Ja, per ongeluk gewist. Dat is een...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 om alle schuld van uh, Europese overheden... boven de 100% van het bruto nationaal product... om die dan kwijt te schelden. Hmm. En dat plannetje zou 740 miljard euro gaan kosten. Ah, print printer wil we even bij. De, België, die hebben 25, zitten die boven het... Uh, uh, boven de 100% en Griekenland 135. Italië, 526 miljard. Cyprus maar 1 miljard. Wordt er al 52 miljard. Dus dan, <coughs> dan bij elkaar 740 miljard zou dat kosten. Ja. Maar bij een Messias complex, zeg maar maar uh, de schuld op je nemen. Hè?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 Ja. Plannen van Paul Tang. Oh god, die. Dat is de economische specialist van de PvdA. Ja, bekend van het, uh, het debat met zo'n. Uh, en, ja. en, en, en Paul Tang is volgens mij ook een van de weinige uh, financieel specialisten binnen. De... Mm. Ja, wat een specialist is het? Ja, uh, uh. Nou, het is in ieder geval iemand die vindt dat geld moet rollen. <laughs> nee. Inderdaad, ja. En één kant op. De kant van corrupte overheden. Ja, en de zwak presterende overheden. Laten we daarover, ja, laten we dus daar, slechte, daarover nemen. De slechtste overheden moeten het meeste winnen. Ja, dus sterke ja. moet het natuurlijk dragen. Hè. Dat is hun, uh, hun ja. idee een beetje. Ja. Dus Nederland en Duitsland die moeten het, uh, al die schuld op zich nemen. Falen moet beloond worden. Maar. Nederland moet falen dan. Als je falen ja. vocht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 Aan een, gro een, ja, gro een grote, <laughs> grote snelweg naar, uh, naar Syrië toe, zodat ze dan uh, makkelijk niet in bootjes meer in Nederland naar uh, Europa hoeven te komen. Ja, of wil uh, de, de, de PvdA toch ook al doen, een luchtbrug vanuit Turkije? Uh, ja, meer stemvee hier naartoe halen. Uh. Ja. ja, goed, nee, Johan. Maar ja, goed, uh, dan hebben we nog een berichtje. Het uh, Rijk uh, drijft de prijzen op.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 Ja, en een paspoort is ook goedkoper geworden, want het is wel duurder in prijs, maar het is nou tien jaar geldig in plaats van vijf, dus, dus, wow. uh, dus je krijgt twee keer zoveel paspoor, paspoort voor slechts iets meer geld maar inderdaad, alles, alles wat uit de vrije markt een relatief vrije markt komt, dat is ja. natuurlijk op prijs omlaag, gewoon telefoons en computers en televisies en dat soort dingen nou, er wordt ook vaak een laag loonland uh, gemaakt, want ik, ik, ik zag wel op een uh, andere, uh, andere nieuwsbron daar uh, werd heel erg gefocust op de, de, de loonkosten dan zag je vooral dingen die uh, activiteiten die in Nederland afspeelde, daar zag je alles duurder worden, en dan producten, met name elektronica die dan vaak in het buitenland gemaakt worden, die, die was gekoper. Nou. Dus, uh, ja. ja, ze inflateren denk ik, hier ja. iets harder. En het internet is goedkoop geworden, en ja, telefoon kost Dus het is goedkoper ouwe hoe, hè? en uh, <laughs> de rest is gewoon duurder. Uh. Maar kijk eens wie we het daar hebben.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 Ja. maar dat, ja, dat, dat zijn auto's die kun je niet vergelijken dat, uh, met auto's van nu. Dat, dat, dat waren auto's die kon je na één jaar LTS kon je die waarschijnlijk wel snappen. Ja, daarom ook bijvoorbeeld en, een, melk en benzine noemen ze melk, benzine, ja, uh, uh, aardgas, uh, ja. reuse, uh, nee, dat soort dingen die zijn nog allemaal wel gelijk. Ja, dat zijn wel vrij, uh, ja, dat zijn producten waar weinig innovatie in is, zeg maar. Maar uh, je, je, uh, nou, je hebt heel verschillende verschil, soorten drinkjoghurt, van. maar. Uh, Mm -hmm. uh, toen ik op de arbeidsmarkt kwam, waren we in het internetloze tijdperk. En, uh, de interne communicatie binnen een bedrijf was een soort grijze envelop en daar gingen alle stukken in. En dan moest dan een postkamerjongen die moest dat dan rond gaan brengen. En zo werd er dan, uh, tegenwoordig heb je dan, toen kreeg je intranet, tegenwoordig wordt alles gewoon met, uh, met de Gmail uh, gedaan, of met de mobiel. Ik heb nog meegemaakt dat de baas een sigaret had die zijn e-mailtjes e uitprint en dan op zijn bureau. Uh.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 Is aangemaakt. Dus dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen hoe de verhouding ligt, toch? Ten opzichte van het jaar ervoor, lijkt mij. Of, uh... ja, je kan, ja, geld is ook, geld hoeveelheid is ook al moeilijk te definiëren. Er, daar hebben Oostenrijkse ook nog wel eens wat uh, een dispute over, zeg maar. Ja. maar. Maar die manier waarop de CBS het doet, is helemaal flexibel, zeg maar. Want wat ze ook ja. doen is substitutie. Ze dus zeggen ze van, nou, mensen kopen biefstuk, maar als het biefstuk in prijs omhoog gaat, ja, dan gaan ze kip kopen, bijvoorbeeld, in plaats van biefstuk. Ja. En dan zeggen ze, nou, dan moeten wij in ons mandje, moeten wij de biefstuk vervangen door de kip. Maar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 Uh, 30 jaar geleden. Maar ja, daar zitten ook wel allemaal dingen in tussen en ik, ik, ik denk dat het heel moeilijk meten is. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat, er, uh, dat de overheid een, uh, een uitbreiding is, dat het, het wordt duurder. Dat, dat verbaast me niks. En, uh, dat, de, dat de overheid ook... wil graag een laag nummer hebben, omdat, ze daar, omdat alle compensaties van AOW en, en co en zo, die zitten allemaal in inflatie gekoppeld, dus dan ja, gaan ze naar de, naar de CBS toe en die zeggen wat is de inflatie? En uh, <laughs> ja, dan zegt de CBS, wat wil je dat die is? Nou,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 Ik kan er gewoon naar nul toe. Ja, er zit ook geen top aan, misschien. Maar dat, dat, dat, dat, al... dat, dat, is, dat is in de praktijk veel minder vaak. Uh... Zeker als de plan van Paul Tang doorgaat. Dan, uh... Dat wou hij doen? Oh ja, dat oh, die zit in de Messiasrol. Die willen alle schulden op zich nemen. En die willen alle schulden van overheden in Europa boven de 100% van het bruto snel product kwijtschelden. dat oh, 700... kwijtscheld verhaal. Ja, dat, gewoon... dat is toch gewoon... Een bizar... Ik heb dat wel kort gelezen, maar dat is toch gewoon een bizarre luchtballon. Daar zijn ze mensen ja. serieus mee bezig. Ja, het is wel de economische specialist en de fractievoorzitter. Ja, Maar waarom dan niet gewoon alles kwijtschelden? <laughs> ja, ja waar gaan we zo gierig? Ja. ja, want dan krijg je weer van ja, dan hadden we maar meer moeten uitgeven. Dan hadden we ook meer kwijtgescholden gekregen. We ja, jongens over Messias-rollen gesproken. De Europese Commissie zit er, ook een, zit er ook een beetje in. En we moeten een beetje vaten inhouden houden. De Europese Commissie ziet verbod op Uber en Airbnb als laatste redmiddel. Ja, jongens. We gaan de boeren redden? Ja, het...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 <laughs> nee, maar dit is, dit is weer heel erg fout natuurlijk. Ja, yeah, zeker. Maar dat is ja. Uh, yeah.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 Uh, wij krijgen het voor elkaar mensen mogen gewoon zelf een huis gaan bouwen. Ja. Nou, en opeens uh, ja, blijkte dat in die hele huizenmarkt zit wel 40% lucht. Al die huizen, kelder, iedereen staat onder water. Oh, ja. Want uh, ja, als, als iemand uh, niet, uh, jij vraagt uh, twee ton voor je huis en het is maar gewoon qua uh, ja, stenen en zo en de plek is het 110 waard. Ja, dan gaat hij zeggen: van, uh, Goed, uh, ja, twee ton is te veel, ik, ik ga zelf bouwen. Ja, nou, dus,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 Inkopen van de overheid om iets te doen wat je toch al mag doen. Namelijk gewoon met de auto rondrijden en mensen van A naar B brengen.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 ja, het is inderdaad zo, het is alsof je, nee, je hebt uh, tien jaar lang, je hebt een zaakje en je hebt tien jaar lang beschermd geld betaald aan de ene mafiabaas. En opeens wordt hij omgelegd, ja, wat dan. Ja, <laughs> ik, ja. ik heb wel gaan schreeuwen van, ja, maar ik heb hem betaald, waar is mijn geld? <laughs> of er is een straat ja. naast jou, zeg maar, waar, waar niemand geld aan de maffia betaalt. Ja.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 werd of dat bericht dat Facebook de conservatieve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 mensen die, die de overheid heel negatief bekijken en uh, ja, zien als een bent Ja dat afkeken. zijn toch ook uh, in Amerika zijn ze ook wat beter georganiseerd. Ja. Hè, daar verdedigen ze zich ook gewoon fysiek tegen uh, overheidsinmenging. En ja, dat, maar dat betekent... uh, die stap hebben wij nog niet genomen in Nederland. Nee. Maar het betekent dat wel als je dat al ziet als de meest gevaarlijke groep boven ISIS, betekent dat oh ja, wat... dat je haatzaaien ja. dus ook heel makkelijk op kan rekken tot iedereen in die... In zekere zin uh, is dat terecht hè, vanuit de overheid gedacht. Want uh, ISIS heeft uh, eigenlijk niet zo heel veel operaties in Amerika zelf.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 op universiteiten, omdat, ja, ja, ja. omdat ze zo makkelijk gekwetst zijn. De, en dan rennen ze naar hun safe space, waar je dan met een knuffelbeer naar, naar New Age muziek kan luisteren. Oh, ja? En, ja, dat <laughs> ja, is ja, ja, ja. gewoon een heel trieste bedenking. Dus dat, tegen, ja, dit soort je... mensen is, voor dit soort mensen is alles een haatzaaier. Iedereen is, die... dat, uh, is dat echt? Ja, overdrijf ja, niet. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ik geloof dat niet. Super op safe space. Ja. Ja, ja, ja, ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar.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 zijn of uh, ja, het is op Klopt. een of andere manier is het ontstaan uh, en ja, er dat zit een enorme peer pressure bij studenten ook dus uh, dat er een aantal zijn die er uitspringen dat zal ongetwijfeld zo zijn maar de grote de grote massa is wordt er gewoon in meegezogen ja, op die leeftijd ben je ook nog heel erg vatbaar voor idealisme ik bedoel, als je 18 bent dan wil je in één keer de hele wereld verbeteren en zo ja is dat had ik op die leeftijd maar heb je het nu niet meer ja, waarvoor maak je dan vrijheid radio? Voor de centen, waarschijnlijk, joh. Enorme inkomsten, de reclame. Ja. Ik moet gewoon even mijn ei kwijt Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja nu zijn we al blij als dat het gewoon ons eigen huis een beetje oké okay is. Nee, de dat hele dat wereld? Ja. wereld. Ja. Nee, ja, nee, maar goed. In die tijd zit je met al die, die zweverige idealen en zo. van je later achterkomt van ja, het is helemaal niet realistisch. En zo. Nee, ik heb het nog steeds wel ideaal hoor. Ja, maar goed, ik denk het is wel realistisch ze hebben maar hier gebaseerd niet... op feiten en zo, hè? Ja, logica. Logica, ja. ja. Ik denk dat er ook heel veel met farmaceutische dingen gebeurd is. er uh, zijn natuurlijk alle... Ik hoop dat, dat 40% van de vrouwen in de VS... nou aan antidepressiva is. Dat betekent... Oh ja. Dat, en ja, ik, laatst ging Jonathan Tarou, ging ook zijn documentaire maken en die ging hij zo'n zin binnen, en er was iedereen zelfs de hond die was aan de antidepressie <lacht> er eh, was er maar één dochter die dat, die dat niet was, en dat betekent dus dat alle emoties worden helemaal weggereguleerd. gereguleerd ook ben je een beetje unhappy, nou up, neem maar een pilletje dan, uh, dan verdwijnt het wel zeg maar dat betekent dat ze, ja. dat, dat, dat soort mensen worden natuurlijk ook heel slecht vatbaar voor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 En dat zijn de ja. enigen die je op de feest ziet, natuurlijk. Nee, dat er is zijn natuurlijk uh, wel honderd mensen langsgekomen die het allemaal normaal deden. Ja. Ja, maar, maar soms, die, die, soms die, lijkt Die de... statistieken over medicijn gebruikt, die leren er niet om, denk ik. Dat is, ja, dat nee, is, als ja. het echt zo is, ik weet het niet. Nou, dat klinkt bizar hoog. Een jointje rook moet je 55 jaar de bak in. Ja, precies. <laughs> ja, goed. Ja, nou ja, uh, wat is nou wat er met, met Frans Timmermans aan de hand, uh, Jurien? Nou, Frans Timmermans gaat weer lekker te keren, hè? Oh joh. Wat heeft hij op? Ja, dat, is, dat kun je afvragen. Maar hij, zit, uh, hij gaat ook naar Borrels de laatste tijd. Het lijkt mij nou wel een libertariër. Nou ja, voor een Borrel hoef je niet een libertariër te zijn.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 Ja, nou ja, kijk, in Turk Turkije kwam natuurlijk la kwam laatst uh, schokkend in het nieuws, omdat ze uh, vluchtelingenkindjes lieten uh, werken in een, uh, in een fabriek, 12 uur per dag, 6 uh, uur, uh, of 6 dagen per week, 12 uur.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 Ja, als je denkt van, nou ja, we gaan die, die meent allemaal dingen te kunnen zeggen en bepalen die wij raar vinden, dingen te kunnen verbieden. We bijvoorbeeld journalisten die uh, iets raars zeggen, die uh, het zwijgen kunnen opleggen. Maar wij doen dat in de EU ook. Dan wees dan consequent, zeg nou dan, uh, dat is ook fout. Ik, uh, ik denk juist uh, dat, het, uh, dat ze dat elkaar erg naderen. Dat ze allebei beseffen van, ja, wij zijn gewoon aan de macht, wij willen gewoon heel veel dingen kunnen bepalen. En andere mensen moeten daar geen inbrenging hebben.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 Interesseert me heel weinig als ze hier hun geld wil uitgeven, omdat ze uh, denken: van nou, we gaan eens in een ander land kijken. Nou, uh, graag. <laughs> uh, ja, maar ja, als, als Timmermans spreekt van een constructief en productief gesprek, ja. dan. Ja, dan vind, ik het, dan vind ik het al wel wat eng worden. Ja, hij wil je haar overeind staan Ja, het is inderdaad totaal niet verbazingwekkend. Dit, dit zijn, ik denk dat, die, dat twee mensen die heel dicht bij elkaar in de buurt liggen. Qua persoonlijkheid. Ik zou bijna verwachten dat ze dan in de EU ook de vrije pers gaan aanvallen. Oh, wacht. We praat praten al met Facebook en Twitter. En, uh... ja, precies, precies. <lacht> het groeit inderdaad naar elkaar toe, dat klopt. 200 drukkers begrijpen elkaar. Net als uh, de ene slaverdrijf. Ik kom bij uh, de andere drijven kijken hoe die uh, zijn uh, slaaf onderdrukt. En dat is best wel onder, onder de indruk. Onder de indruk, oké. Zo ja. doe je dat. Goed gedaan. Ja. <laughs> High five. Meer haakjes aan die zweep doen. Of zo. <laughs> dat soort <is het> dingen. <laughs> Nou ja, goed Janer, nou ja, dan gaan we even naar het uh, laatste nieuws uh, item uh, voordat we naar uh, de column van Henk gaan en uh, daarna over Frank Karsten. We hebben daarna met Frank Karsten gepraat over uh, positief uh, libertarisme. Uh, ja, dan komen we weer eerst uh, nog bij de Libertarian Party in de Verenigde Staten. Want die hebben hun uh, een lijsttrekker uh, gekozen. Het is Kerry Johnson geworden, zoals de meesten al hadden verwacht. Maar ja, er was toch een een en ander aan de hand.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 zie je eigenlijk dat dat, dat dat altijd een zepert wordt. Terwijl de meest principiële verhuur, uh, of uh, Randpol, de meest principiële figuur is Rondpol, die haalde eigenlijk het meeste succes binnen. Dat, daar herkennen mensen duidelijke boodschappen aan, maar al dat geschipper en gedoe van nou, ik ga hier wat paaien en daar wat paaien en de Joodse lobby wat doen. En, dat is traditioneel politiek bedrijven, maar de mensen hebben eigenlijk ontzettende de schurft aan de traditionele partijen. En Gary Johnson werd ook bekritiseerd door, uh, uh, weet je ook hier, Thomas Woods, die zei ja Gary Johnson die had gezegd ja we zijn uh, libertariërs, die zijn fiscally conservatief en socially liberal.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 ...voorzitter van de Libertarische Partij... ...in Nederland willen maken... ...of de politiek leider voor verkiezingen? Nou, Specifiek hem niet, maar... ...heel <laughs> veel anderen wel. Nee. Nee, maar ook als je dan... Een, een, een ...je neemt... ...je gaat Wilders met... Uh, ...als running mate Pechtold... ...en dan zeg je van, nou ja, het is allebei niet libertarisch... ...maar uh, ja, het gemiddelde wel zo. <laughs> Ik denk dat, dat je... van voor ...geen van beide partijen uh, stemmen krijgt... ...want ook in Amerika, de echte liberals... ...die zullen niet daarop gaan stemmen... ...alleen omdat... ...Gary Johnson voor positieve discriminatie is... ...en die anderen gun control. En de conservatieven zullen er ook niet op gaan stemmen... ...omdat hij achter de Peter de Act heeft gestaan. Heeft. En het, want dat is allemaal te, te weinig voor zeg maar. De conservatieven die zullen dan toch op Trump gaan stemmen... ...en de liberals die zullen toch op Bernie gaan stemmen of zo... ...of Clinton als ze nog niet in de gevangenis zitten tegen die tijd. Ja, waarschijnlijk zullen ze... ...als Sanders het, het niet wordt, dan gaan ze wordt op... Uh... Was Jill Steiner? Want die, die pikt ook al um, redelijk van de Green Party. Ja, of die uh, Pocahontas, weet heet ook weer. Die, die, die, in, die nep indiaan zeg maar. Die... Oh, oh die, ja. die heb ik even gemist. Ja, ja die heeft maar... zich toen als indiaan uitgegeven om allerlei... Uh, <laughs> Bonen ze binnen te krijgen. Te en zo. Ja, of ja. Uh, deelde ze oh, net... op de universiteit of zo ofzo, waar ze ging studeren, iets heel vaag. Ik, uh, Dat is aan mij voorbij gegaan. Ze geeft uh... les, uh, les ergens met uh, als...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 ja, maar dat is iets wat wel vaak al gebeurt hoor, moet ik eerlijk zeggen. Uh -huh, ja. En dat is iets, dat heb ik al heel lang probeer aan te geven ook op onze bijeenkomsten. Dat, we, dat de landing is nogal hard. Als dus mensen van over de LP horen en ze gaan in Nederland naar de Libertarische Partij zoeken, of Libertarian Party.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 En degene die het had opgezocht, hè, als het gewoon door zijn mensen waren geweest. Als hij gewoon helemaal uh, in pak had gestaan en had gewoon een libertair schaal verteld. Dan zouden ja, ze ook hebben gedacht, er... ook een idioot. <laughs> ja, had niemand er ooit van gehoord natuurlijk. Nee, dat precies. Is, dat is wel ja. zo. Maar ja, uh, ja, nu, nu, uh, ja nu krijgt hij wel wat aandacht. Maar, ja, ja het is... nou, ik heb nog wel even ik, gekeken ik, bij Google. Ik zou het niet willen. Ik zou dat soort aandacht ook niet willen. Nou, nee. ik heb nog even gekeken bij Google Trends. Als je kijkt naar de hoeveelheid aandacht. En dan moet je even bij Google Trends, moet je dus naast de libertarian party. Want ja, we hebben heel mooie pieken zo. En, en ze zijn inderdaad bij Fox News geweest, bij MSNBC en nog een paar andere grote. Maar dat was ook zenders. gebeurd als hij een had genomen en hij had de hele voorste rij doodgeschoten of zo. Dan was, <laughs> nee, het, dat... ook, dan was het ook trending geweest, natuurlijk. Ja, ja. dat klopt. Ja, maar ik heb even gekeken mensen naar. In de. in India had ook opgezocht in Japan. En... Mag ik het even, uit, <laughs> even afmaken? Um, ik heb toen gekeken naar de impact. Dus ik heb dus naar bij Google Trends, heb ik dus Libertarian Party ingevuld. Dus hij piekte al heel erg toen Gary Johnson de nominatie werd. En dan vul je daarnaast even Trump en Hillary Clinton in. En dan zie je inderdaad dat wij echt een, een fractie zijn van de aandacht wat de mensen wereldwijd hebben op Google. Uh, we vallen nog, nog steeds in het niet bij Hillary Clinton en Donald Trump. Ja, maar dat is ook vanzelfsprekend. Ja, maar toen heb ik daarnaast nog andere zoektermen geplaatst, zoals Kim Kardashian. Ja. ja, en dat was nog tien keer hoger als Donald Trump en ja. uh, Hillary Clinton bij elkaar. Ja. En ik, dan, toen heb ik uh, porno ingevuld. <laughs> en ja, toen werd alles heel erg duidelijk. Toen, werd je, <laughs> en toen ben je een poosje afgeleid geweest. <laughs> <laughs> nee, nee, nee, alleen wat ja. de subterrein porno uh, opleverde. En ja. dat was dan was zelfs Kim Kardashian, Hillary Clinton en Donald Trump.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 Ja, en het is een hele kleine, echt 1% daarvan is libertarianism en 99% ja. is porno, weet je wel. Ja, ah, dat weten we eigenlijk toch ook wel. Ja, ja. Misschien moeten we gewoon meer pornosterren in uh, de lijst hebben. Hebben we dat niet? Dat is echt een kortkoming Ja, we moeten vragen of porno... Uh, echt tot en porno worden wel. Nee, nee, nee. Doen we Ron Jeremy als uh, lijsttrekker of zo. Nee. Epa. En ook een dikke man met ah. gezichtsbeharing. Ja, ik wil, het, ik, wil het niet, ik wil het niet overdenken. Nee, nee, nee. Het nee, is trouwens Elizabeth Warren die Pocahontas. Mm -hmm. Ik weet niet of die naam okay. weer wat zegt. Nee, nee, nee. Dat nee, is, het wel... het is best wel een redelijk alternatief voor Hillary Clinton. Want ik denk dat ze inderdaad wel voor een vrouw gaan. Zeg maar, nou, ze ze zwarte gehad en er is niks veranderd.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 Nee, ja. is niet altijd gebeurd. Hè? Je hebt die uh, weet je, ene zakenman uh, gehad die had een heleboel geld ingegooid en Ja, tot... maar niet, niet meer. Trump dan heeft andere... ook weinig van zijn eigen geld erin gegooid. Ja, nou, en over geld het... gesproken we hebben we nog de Kochbrothers. Ja, er, er wordt gefluisterd. Redelijk hardop gefluisterd. Dat de Kochbrothers uh, over stag gaan en uh, alsnog uh, na 35 jaar uh, toch weer hun steun gaan geven aan de Libertarian Party. Uh. Oh, ik hoorde ook de Democraten, toch? Ze hadden gezegd van, uh, dat ze de Democraten wel willen steunen en die wilden de Kochbeholders er niet bij hebben. Oké, okay, ja, daarom naar de Libertarium voor gaan. Er yes, niks ja. meer over, geen enkel alternatief voor. Nou <laughs> <laughs> ja, goed, het werd bij NSNBC uh, werd er daar hard op over gefluisterd en een suggestief antwoord gegeven. Waar, ja, uiteindelijk was het nog niet duidelijk, maar ja, dus, uh, we zullen zien. Uh, Ross Perot was het geloof ik, die ja, Ross kaan, Perot. man ja, die, die heel veel geld had en die, die tot, had wel heel veel geld ingestoken, maar dat is niks in verhouding tot die campagnes zoals, wat, uh, Obama zelf waar stopt niet zoveel geld in, maar de hoeveelheid geld die, die via andere mee, uh, kanalen kan aanwenden. Ja, dat maar dat is nu, ja. uh, maar met... toen was hij oh, wel een okay. big spender, yeah. hij was wel een big spender en toen niet gewonnen, dat is, ja, het is niet altijd zo. Mm -hmm. Nee, goed, ja, nou ja. Uh, nou, er was nog het incident met het pistool. Yeah, somebody brought a gun into the debate.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 Dus ja, ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Nou, Driftkickertjes ja. is natuurlijk heel slecht. Hè? Ik bedoel, uh, straks in de bad wordt hij ook aangevallen als je weet dat zo'n mannetje snel op zijn teentjes is getrapt. Eh, uh -uh. uh, zie ik weer gelijkenissen met, uh, met Alexander Pechtel. <laughs> ik kom veel te sprake vanavond. <laughs> Alexander Pechtel is trending volgens Google op Bij Vrijheid Radio. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja, nou goed, hebben we verder nog iets over te zeggen. Ja, gewoon een incidentje. Ik bedoel, eh, ach, volgens mij hebben niet veel mensen daar aandacht aan besteed. Nou, ik heb even gekeken. Uh, het wordt vooral bij, ik zeg, bij Fox News. CNN besteedt er ook aandacht aan het incident. De Washington Post en dan natuurlijk Recent Magazine. Ja, goed. Ja. Voor de rest uh, is het toch wel een storm in een glas water, denk ik, hoor. Dus, nou ja. Goed, wat is dan onze eindconclusie? Uh, gaat de Libertarian Party het worden? Of? Uh... Nou, nee, natuurlijk niet. Het is geen vakantie.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 Uh -huh. En nu, um, ja, ik weet dat niet zeker, maar ik, ik heb het gevoel dat, het, um, dat er nu zeg maar, meer mensen buiten ons uh, inner circle bezig zijn met dat er een libertarische kandidaat in Amerika is. Uh -huh. nee. uh -huh. nou, NRC NSC heeft er ook in dat aandacht, nou, aandacht aan besteed. Ja, en ik denk dat uh, vorige keer gewoon veel minder van dat soort aandacht. Uh -huh. nou, en dat kan best wel goed uitpakken voor ons, denk ik. Uh -huh. nee, want uh, ja, ik denk dat toch nog genoeg mensen nog helemaal niet weten dat uh, de Libertarische Partij bestaat. Ja, uh geloof -huh.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 Dat zou mooi zijn. <laughs> in Nederland immers ook met de PVDA en VVD. Dan krijgen ze allebei. Dat zou mooi zijn als, als gewoon van Hillary uh, of Trump. Eén wordt de president, <laughs> de ander wordt gewoon de vice-president. -vice <laughs> krijgen ze allebei. <laughs> Volgens mij zou het ook prima kunnen. Die mensen hebben ja, dat... vaak nog bij elkaar aan tafel gezeten. Ja. En het beleid ik, maakt eh, toch niet veel uit. Er zit ik er in, ik denk in dat, verder. Ik denk dat Trump het gewoon zou kunnen doen. <laughs> Gewoon echt. Want hij noemt dan nu steeds coca Hillary, toch? Het ja. is zijn hashtag. Maar ik denk dat het probleem van, daarvan is: als ze dat zouden doen, dat je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 een column over, uh, houden. Dus daar gaan we nu naar luisteren. En daarna uh, kunnen we ons allemaal weer even opvrolijken aan Frank Arsten, want hij gaat het hebben over optimistisch libertarisme. Ja. De eerste kolom van Henk. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over de ziel. En dat doe ik uh, naar aanleiding... Uh, nou, ten eerste van wat we de vorige keer over hadden. De tijd.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 uh, toch wel een inspirerende persoon. Uh, uh, ja. Um, en wat deed Mohammed Ali? Mohammed Ali was een succesvol uh, bokser. Heel veel geld. Bekeerde zich tot de islam. Nou, daarmee werd, werd, werd de gevestigde orde al. Dacht al een beetje van. Nah, nah, kut. Maar toen ging ook niet naar Vietnam. En... Uh,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 ja heel veel bokstijd ook. Maar eigenlijk had de situatie hem ook groter gemaakt. Hij ja, heeft dit ook... in zijn eigen voordeel weten te zetten. Dan... Ja... Dat, dat, dat is niet een... Ja, dus... Dat, dat, dat is het hebben van ruimte. In je geest en in je ziel. En... Ja, daar hoef je... alleen maar voor te kiezen. En dat, dat is soms de meest... Meest... meest ja, ingewikkelde... Wat, ja, dat vinden mensen gewoon het moeilijkste om te zien. Dat je gewoon elk moment ervoor kan kiezen om eh, groots uh, te zijn. Ja, en groter dan meelopen in demonstraties. Of uh, jezelf voorzitter noemen van een libertarische partij zonder, uh, zonder uh, ledenvergadering uh, stemmen. Stemmen op een ledenvergadering. Ja, het is uh, heel veel loslaten.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 Gaat goed, ja. ja. Ik ben uh, ja. optimistische stemming. Oké. Okay. Uh, bezig met allerlei <laughs> nieuwe initiatieven. Oké, okay, zoals. Voor, uh... Nou, uh, freeprivatecities.com is een, een nieuw initiatief om de eerste private stad ter wereld op te richten. Oké. Okay. Uh, en daar ben ik nu bij betrokken. Oh, mooi. En de website is bijna <laughs> klaar. En, uh, Heb je ook bus... al een plekje waar je naartoe wil? Nou ja, dat kan zo'n beetje overal zijn, hè want um, ja, Antarctica is redelijk uitgesloten. Noordpool ook, alhoewel. Noordpool is natuurlijk technisch gezien geen land. Maar, um, maar ja, je moet bedenken dat uh, iets als Las Vegas ja, eigenlijk in een zeer onwaarschijnlijk gebied zit. Weet je wel, voor ja. succes. Het is uh, reet heet, er is geen water, er is geen rivier, er is geen zee. Uh, of het grenst niet aan zee, en toch is het succesvol. En ja. eigenlijk gaat hetzelfde voor Dubai. Alhoewel zij dan natuurlijk wel zee hebben, maar het zit eigenlijk in de middle of nowhere ook. Uh, en ja, dus.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 En toen dacht ik, ja, uh, toen waren er eigenlijk nog maar weinig libertariërs in Nederland. Het, lag, het libertarisme lag echt op apegaap of uh, aan, de, aan de op de intensieverkeer, aan de aan de noodvoorziening. Mm -hmm. En sinds niet zoveel gebeurd, maar ik was wel pessimistisch. Ik, en ik geloof ook wel dat er reden voor zijn voor er zijn ook wel negatieve ontwikkelingen. Maar ik ben inmiddels toch een optimist geworden wat betreft vrijheid.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 En um, ja, ik ben nu erg negatief. Dus eigenlijk om, ongemerkt zullen mensen gaan denken van, oké, okay, jij bent een beetje een eikel. Dus ja, ja, ja, um, hier, ja. eigenlijk, jouw samenleving wordt een verzameling van sombere negatieve eikels of zo. Daar wil ik helemaal ja, ja, niet bij ja. horen. Nee, dus dat is niet zo standaard. En, uh, maar ja, we hebben toch grote vooruitgang geboekt volgens mij als libertariërs. Het is, uh, ja, ja. Het is nog maar iets van 50 jaar oud. Het is eigenlijk, de, de, de basis is natuurlijk veel eerder gelegd.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 als vrijheid En dan zei ik van ja kijk vroeger hadden we veel martelingen. We vonden het normaal dat mensen gemarteld werden bij een proces of bij een ondervraging door de staat of de politie. Wat de slavernij, wat de openbare executies, vrouwrechten waren beperkt. Dus er is wel degelijk heel veel vooruitgang geboekt. Dus ja ik ben toch wel en ik ben ook optimistisch over de toekomst zelf. Want...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 Dat raad ik echt niet aan. Ik voel me een stuk beter nu ik optimistisch ben. En het is ja. niet zo dat ik optimistisch ben vanuit een soort mentale training. Hè? Zo van, oké, okay, optimistisch denken, optimistisch denken. <laughs> okay. uh, oh, en proberen de, de negatieve ideeën te. Spasmodisch te te drukken. optimisme. Spasmodisch optimisme. Ja, een soort getraind of zo, verkramd uh, optimisme. Ja. Ik, ik kijk gewoon, en er zijn hele goede boeken geschreven. Met name door uh, liber, libertarisch gezinde. Schrijvers, zoals uh, Matt Ridley, die ook heel pessimistisch was vroeger. En dacht dat de wereld onderging en het milieu, weet ik veel wat. En hij schreef het boek, wat ik zeker kan aanraden aan iedereen. Het is dus ook in heel veel talen vertaald: uh, De uh, the Rational Optimist. Dus uh, de rationele optimist. Dat, ja, optimisme komt niet voort uit, wat ik net aangaf, mentale training.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 Uh, jongen, de luchtkwaliteit is vooruit gegaan. Zo. Ja, dat, dat is het, het grappige. Is... Mensen, <laughs> mensen denken inderdaad, je zegt eerder van, er is nog 10% vuile lucht. Ja, <laughs> precies, ze wijzen steeds uh, op, op het negatieve. En Bjorn uh, schrijft er iets leuks over zegt: het is net zo'n beetje als met de afwas. Yeah. Uh, het, het, het hoeft niet perfect schoon te zijn. Je afwas, als je aan het afwassen bent, handmatig dan, maar als je er maar geen last meer van hebt.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 ja, ik, ik hoorde dat het in, in Utrecht en Den Haag is. De zelfs zo schoon dat de bomen uh, zelf CO2 uitstoten. En nou willen ze die om gaan kappen. Oh? <laughs> ja, ja, serieus. Dat stond op het nieuws laatst. Ja, nou, en een ander ding is natuurlijk. CO2 is niet zozeer echt vervuiling. Het is plantvoedsel. Ja. En ja. het schijnt, volgens mij, is dat redelijk onomstreden inmiddels. Dat ja. uh, de hoeveelheid. De, de aarde wordt steeds groener. Zelfs de woestijnen. Omdat de, de, er is meer CO2 in de lucht is. Ja, ja. Maar uh, nogmaals, ik. Uh,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 Ja. En zo geldt het ook bij de waarheid, volgens mij. Van als dat jongetje dat zegt dat de keizer geen kleren aan heeft, dat, dat kan heel veel teweeg brengen. Uh, dus dus absoluut aantallen, wat betreft luisteraars, heeft niet altijd, is niet altijd de juiste maatstaf. Maar ik, ik, wat zijn de podcasts waar jij nou veel, veel naar luistert, Johan? Uh, laatste tijd heb ik er niet eens zoveel tijd voor. Maar ja. ik check, check, check, check natuurlijk wel eens RMCoCash en. Ja, uh... yeah. ja. Ja, Tom Woods, als ik het toevallig tijd heb. En, dus, ja. uh, en uh, wie heb je nog meer? Uh, Pieter Schiff. de uh, Freedom ja. Fiends. Uh, ja, er zijn er heel veel. En dus, uh, natuurlijk, uh, uh, Ron Paul heeft natuurlijk ook zijn... Uh, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Ja, je ziet allerlei uh, zeer veelbelovende initiatieven. En als ik dat vergelijk met 2001... toen er gewoon geen... toen gewoon, zeker in Nederland... Uh, op de intensive care lag. Ja. Gebeurde er gebeurde helemaal geen, ho geen ruk...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 Uh, ik ken ook wat libertariërs, of ik ben zelf ook een libertariër. En dat ja, is vroeger toch wel anders. Dus. Ja, ik had een keer in een Ierse pub dat ik. Uh, ja, ik had een aardig borreltje op en ik ging even naar buiten om te roken. Toen liep ik mijn uh, sigaret aan en ik riep keihard: Fuck the government. En toen uh, een van de Ieren daar zei. Oh, je must know Stephen Molyneux, is <laughs> Ja, dus het is. Um, ja, we kunnen onze zegeningen tellen, denk ik. Uh, dus dat is mooi. Maar ja, het, ik bedoel, dat is een mooi ding wat uh, Milder Friedman heeft gekregen.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 Ja, en het is een, we gaan vaak via een omweg en via doodlopende wegen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk weten we de juiste weg te vinden. Dus uh, oké, okay. nou volgens mij zijn we wel een beetje het eind van de tijd, hè? Ja, ja. ja vond het was wel, uh, wel weer leuk. Ja, nou, ja, dankjewel. In ieder geval de volgende keer ben je er weer met uh, ja, de reden waarom alles steeds uh, beter gaat. Ja, waarom de wereld en het milieu en de mensheid uh, ja, steeds beter gaan. Uh, oké, okay, nou daar. Uh, dat uh, horen we in ieder geval volgende week. Dankjewel in ieder geval. Ja, ook bedankt joh. Hartstikke idee. En blijf optimistisch. Ja, dat zeker. Uh, nou ja, dankjewel uh, Frank. En uh, dankjewel uh, de beste luisteraars voor het luisteren. Ik uh, wens iedereen uh, vooral nog een hele vrolijke en vooral uh, vrije week. En uh, ja, volgende week zijn we er weer. Doe doei Kitty.